with the year. We are where the thunder turns around. the run so hard, we'll. Ritme van ZFM. GF No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 We streelden elkaar nachtenlang. Het voelde goed bij jou te zijn, want jij zei dat ik de waar was voor jou.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 Laat me dan maar gaan naar een onbestemde staat.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 Touch the veil. Four. Time to think about About the way I used to be Never had a sense of my response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 Ja, of Ik spero che, spero tanto possa essere così, i miei pensieri weet. Ik weet. Ik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 cendo non foschi I let it fall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 Er wordt gewerkt aan een nieuwe spitsstrook. Ook volgend weekend is de A1 richting Amsterdam dicht en de twee weekends daarna in de tegenovergestelde richting. Een groot deel van Nederland viert vanaf vandaag weer carnaval. Het feest barst los zodra de lokale prins carnaval de sleutel van de stad heeft gekregen. Een van de grootste trekpleisters is Den Bosch, dat met carnaval is omgedoopt tot Oeteldonk. De stad wil worden toegevoegd aan de lijst met immaterieel werelderfgoed van UNESCO. Dat moet gebeuren in 2014, als het carnaval in Oeteldonk 11 keer 11 plus 11 jaar bestaat. Het weer, het is overwegend bewolkt, maar in het zuiden kans op mist. Later vanochtend kans op wat motregen. Vanmiddag breekt vanuit het noorden de zon door. Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal.